Overal en altijd. Radio Paradijs. Dit is de Nederlandstalige Top 25 met Joop Sterk. alleen. Dat gaat niet goed. Ik blijf hier mijn leven trouw. Van me houd. Ik hoop dat het nooit overgaat Want alles wat je doet en wat je voor me laat Alles is me zoveel waard oh, oh, oh. Alles wat je zegt en wat je doet Alles waar het echt om draait En ik weet het wel, je bent niet van mij Ik zie wel hoe de toekomst gaat rai of als je En wat je voor me laat Alles is me zoveel waard oh, oh, Alles wat je zegt En wat je doet Alles waar het echt om draait oh, Want alles wat je doet En wat je voor me laat Alles waar je echt voor gaat oh, oh, Alles wat je zegt En dat je van me houdt Ik hoop dat Waar het echt om draait oh, oh, oh. Alles wat je zegt en wat je doet Alles waar het echt om draait Twee plekjes naar beneden. Dat is Duo NL en alles. En zij zakten dus van 23 naar 25 in de NL tot 25. Ik heb de koffie klaarstaan. Ik heb de lijst voor me. Dus het is er weer helemaal tijd voor. De komende twee uur gaan ze voorbij. Komen de meest populaire Nederlandstalige plaatjes in Nederland en België. Ik heb voor je deze week 7 zittenblijvers, 8 zakkers, 5 stijgers en 5 nieuwe binnenkomers. En zoals altijd, de 6 tips die we in het eerste uur voorbij gaan laten komen, waar we met z'n allen de plugschijf uit gaan kiezen voor volgende week. En nu, hoogste tijd om te gaan vertellen voor wie jullie hebben gekozen als de plugschijf van deze week. Nou, ga ik je vertellen. is geworden, Henk de Jager. Dit is SOS 251, plugschijf. Vang terug aan die hele mooie dag. Stond meteen in vuur en vlam. ze in mijn buik. Wat ben ik verliefd. S.O.S. Kun je me horen? Jaren op gevaar. S O S kun je horen? SOS, ik ben je En dat is de nieuwe blokschijn van deze week. Henk Diager en S.O.S. Jullie hebben er met z'n allen op gestemd, dus... Daar is die. De hele week gaan we er extra veel aandacht aan besteden. En welke plaats dat voor volgende week gaat worden, dat gaan we dit, uh, ja, dit uur eigenlijk ook wel beslissen. Want uh, jullie gaan luisteren naar de zes nieuwe tips die in dit uur langs gaan komen. Maar daarover straks meer. We gaan eerst terug naar de lijst. We waren aangekomen op nummer 24. Daar vinden we de eerste nieuwe binnenkomer. En die is van Luc Steno. Dit is Ik Zal Op Je Wachten. Nieuw in de 25. Je hebt de trusteloze van een vlinder in de zon Het lieve hulpeloze Was ontwaakt uit een kokon, Zo onschuldig en ongeduldig Pluk je elke nieuwe dag In de zon heb jij gelezen dat niets moet dat alles, maar ik zal wachten, duizend. Leven, op je vleugels van papier. Voor jou begint het leven. Ergens heel ver weg van hier. Want je gaat voor al je dromen. Zet voor niets een stap opzij. Waar je heen wil zal je komen. Was beraden heerlijk vrij. Ik zal wachten duizend. 25 tip 1, 1, 1, 1 Ik ga alleen naar bed en sta alleen weer op En daartussen droom ik van jou Dag in, dag uit weet ik niet wat ik besluit Of droom ik dat ik van ook al een van de tips zijn we niet gewend. Maar meestal de nummers van Femke Hengeveld die komen al redelijk snel in de lijst terecht. Maar deze heeft toch waarschijnlijk iets meer steun nodig. Dus vind je het leuk, laat het ons weten. En wie weet is het volgende week de plugschij Femke Hengeveld. Vuur en vlam, tip nummer 1 voor deze week. Op 23, gezakt van 16. In de achtste week, daar vinden we John de Bever. En hij proost nog steeds op het leven. Fijne vent. gaf mijn baas mij ontslag en dat was even wennen. Maar ik zal echt niet ontkennen dat ik lang bij hem weg wilde rennen. Maar een dag later, hij was niet zo prater, vroeg hij me om toch terug te komen. Maar ik heb mijn beslissing genomen dat ik pas terugkom de volgende zomer. Ik neem er eentje, ik heb het verdiend, ik heb wat te veel gegeven. Ai, ai, ai, ja. hou van het leven. Ik zie toch altijd de zonnige kant, ook al zit het me wel eens tegen. Gisteren had ik zorgen omdat Mijn vrouw me wou gaan verlaten Wilde niet meer met me praten En kon me nu alleen nog maar haten Ik heb toen onmiddellijk met heel veel vreugde Mijn zegen gegeven Nou dat viel toch even tegen Want dat kring is gewoon thuis gebleven Het leven. Ik neem er eentje, ik heb het verdiend Ik heb al te veel gegeven Ai, ai, ai, ja. Hou van het leven Ik zie toch altijd de zon in de kant Ook al zit de me wel iets Ai, ai, ai, ai. Ik heb het verdiend, ik heb al te veel gegeven Ai, ai, ai, ai, hou van het leven Ik zie toch altijd de zonnige kant, ook al zit het me wel eens tegen Ik zie toch altijd de zonnige kant, ook al zit het me wel eens tegen Dit is de Nederlandstalige top 25 tip 2 2 2 Trots op jou Vergeet het soms te zeggen Dus doe ik het nou Ben trots op jou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 Jou wij dreigen van gevaar. Jouw schouder aan de mijne laat alles maar verdwijnen, behalve wat wij voelen voor elkaar.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 Tweede tip voor vandaag. Wesley Bronkhorst en trots op jou. Of het de nieuwe plugschrijf gaat worden, dat hangt helemaal van jullie af. Vind je het leuk, laat het ons weten en stem op jouw favoriet op verschillende manieren. Onder andere de 251 Hotline. Het telefoonnummer daarvan is 0616842062. 42062. Van buiten Nederland is dat even plus 31 ervoor, dus plus 316 42062. Voor een WhatsApp of een sms: je kan meedoen op de poll, op Facebook en natuurlijk een berichtje op Twitter. Komt ook altijd op de goede plek aan. En volgende week maken we in het, begin, in het eerste uur maken we bekend wel ...dat de nieuwe plusschijf is geworden. Wij gaan naar nou weer een nieuwe binnenkamer in de lijst. En die vinden we op 22. Die is van Roland Verstappen. Dit is vrij. Dit is de Nederlandstalige top 25. Nieuw in de 25. We zitten samen aan de tafel...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 alles wat me bindt. ik voel me vrij om belemmerd te maken. Ik voel me vrij, zweemend op de vrije wind. Ik voel me vrij als een valde Een oude man op het oude bank. zegt jullie zijn nu grenzenloos. Deze reis maken we samen. Het leven is zo eindeloos. Ik voel geen afstand meer tot mensen. Iedereen mag hier nu zijn. Die oude man hij blijft me boeien Hij is zo trots om hier te zijn. Ik voel me vrij, ondanks alles wat me bent. Ik voel me vrij. Vrijdweefend op de vrije vrij. Ik voel me vrij als een vogel in de lucht En we bouwen luchtkastelen We hebben weer een steen volledig zonder ons vergeven. Want we zijn nog niet zo slecht. Onze toekomst is het heden. Onze vrijheid kent geen grens. Kunnen zeggen wat het hard voelt. Is een recht voor ieder mens. Ik voel me vrij omdat alles wat er is. Ik voel me vrij om belemmerd. Ik voel me vrij, we hebben de vrije weg. Ik voel me vrij als een vogel in de lucht. Ik voel me vrij, ondanks alles wat me pindt. Ik voel me vrij op mijn, in mijn vlucht. Ik voel me vrij. 3 3 3 Je weet, ik ben altijd druk Vaak onderweg niet bij jou Je weet, ben er niet altijd bij Maar wel dat ik van je hou De toekomst is van ons Dat weten we zeker Ja, de toekomst is van ons Maar wat die brengt, weet je nooit Samen klimmen we naar boven ik zal je beloven dat we samen blijven voor altijd en ik Ik doe dit allemaal voor jou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 Jou. Overal neem ik je mee in mijn gedachten De toekomst bepaalt, oh en de route bepaalt Hoe jij en ik wij twee zullen gaan Samen dezelfde taal, dit is ons verhaal Het gaat snel, het gaat hard, oh Ik heb mijn shows, ben in de studio Het gaat snel, het gaat hard, hé hey, vertrouw op mij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 De helft van de tip zit er alweer op. Dat was tip nummer 3. Raymond Hermans en toekomst. En ook hij is dus een van de kanshebbers om plugschijf te worden voor volgende week. Ik zeg dat altijd na de tips. Ik doe dat nu ook nog maar een keer. Hangt dus helemaal van jullie af. Hè? Zorg dat je stemt op jouw favoriet. Plugschijven doen het 9 van de 10 keer goed in de lijst. We komen er in deze lijst ook nog een paar tegen. Dus zorg dat je stemt op jouw favoriet. Wij gaan naar de nummer 21. Die is gezakt van 17 in de zevende week. Zijn naam is Thomas Luif. Het nummer heet Als ik je aankijk.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 Volle maan, mijn schaduw in het licht. Zie me staan naar nou wat de dag heeft aangericht. Heel mijn lijf schreeuwt uur na uur om jou. Een ver gezicht, verloren sta ik in de kou. Als lijkt zo anders, niet te klein, is het nu te laat. Is er nog liefde naar de haat? Oh, ik wil je terug, laat me nog één keer voor je gaan. Voel dan dat ik van jou. Ik zie zo weinig. Net als de ochtend na een feest In mijn huis denkt alles nog aan jou Hopeloos voel ik me zo zonder vraag Toen ik jou verloor, toen drong het tot me door, dat jij alles en meer was dan daarvoor. De tip in de NL Top 25 van week 15 alweer. Dat was de nieuwe van Dennis Jones en die heette Volleman. Vind je het leuk? Laat het ons weten. We gaan naar de lijst en we zijn aangekomen bij de nummer 20. Die staat zo vast als een huis. Op nummer 20 in de zesde week. Marco de Hollander, dit wordt een avond. Hey, hey. samen, De week is voorbij Dat we verliefd zijn Dat willen we weten Wat is er mooier Voor jou en voor mij Dit wordt een avond Om nooit te vergeten Wij zijn gelukkig We voelen ons blij De dagen zijn gevuld met eenzaamheid Een week die duurt voor mij een hele tijd Vanavond worden onze dromen en samen zingen wij dan afstallaist. We zijn weer bij elkaar, dit wordt een avond om nooit te vergeten, wij zijn weer samen, de week is voorbij. Dat we verliefd zijn, dat willen we weten. Wat is een mooi? Wij zijn gelukkig, we voelen ons blij We dansen en we drinken rode wijn En zullen samen heel gelukkig zijn De hele nacht zijn wij dicht bij elkaar Gitaren spelen steeds weer hard Stalabista, bistalabista, behouden we, we elkaar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 zijn gelukkig gevoel Dit is de Nederlandstalige top 25 Tip 5, 5, 5. De eerste vriendjes staan weer fris groen in het gras. De vogels baden zalig in de laatste regenplas. En ik voel me met jou wel in mijn sas. Wanneer het leven zachtjes je wordt de wereld mooi. De lente zijn wij, laat de vlinders nu maar vrij de zo vrolijk rondom jou en mij De lente zijn wij, roze bril op allebei Ik voel jouw kriebel, zijn jij die van mij? De eendjes lopen trouw achter hun moeder in de pas De poezen warmen zich lui achter glas Voel me met jou echt eerste klas. Wanneer het leven zwaarjes dus samen ontdooit. Ja, no. Nou ja, ook deze hebben we al een paar keer gehoord. Want Sasha en Davy zijn al een paar keer tip geweest met lente. Het niet gehaald om in de lijst te komen. Maar het weer begint nu wat beter te worden. Dus uh, misschien wat betere kansen voor ze. Tip nummer 5, Sasha en Davy met lente. Wij gaan naar helemaal Hollands. Dansen op de tafel. Gestegen van 24 naar nummer 19 in de tweede week. Dat voor jou vandaag een echte leven begint Maar toch zit je nu alleen Dus kom van de bank af, hou je niet in bedwang Er is altijd wel ergens een feest aan altijd wel ergens een feest aan Onstalige Top 25 Tip 6 6 6 De wereld slaat in brand De hemel grijs en grauw Je ogen kijken vragen Reken ik voor jou, rust en alle tijd? Dansen in de zon, kussen onder lakens, fris water uit de bron. Je laat me al. Ja De laatste van de tips voor deze week. Dat was Wim Soetaar. en nemen bij de hand. Tip nummer 6. En Dat waren ze, dus het is nu helemaal aan jullie. Volgende week gaan we bekendmaken wat de nieuwe plusschijf geworden is. Ga stemmen op jouw favoriet. Heb je ze niet gehoord of niet allemaal gehoord? Of je wil ze toch nog een keer terugluisteren? Om absoluut zeker te zijn dat je op de goede gaat stemmen. Ga dan even naar de gemispagina. Die vind je op de website www.nltop25.nl Dus www.nltop25.nl Daar vind je ook de lijst van deze week als je het nog eens even terug wil kijken en ook alle informatie over hoe je kan stemmen op jouw favoriet www.nltop25.nl wij gaan naar de snelste zakker in de lijst. Ze komt van 7 en ze eindigt op nummer 18 in de vijfde week. We hebben het over Karen Dame en Hogeboom. Dit, dit, dit, dit, dit. dit is de Nederlandstalige Top 25, de snelste daler. Je kan wel zeggen dat ik mezelf niet ken. En dat ik soms zomaar wat beweer. Dat ik niet over alles een meer. Dat ik nooit van een fouten leer, Je kan wel zeggen dat ik eigenlijk niks heb gezien, en dat ik het ook niet probeer. voor mijn plezier wat al de rest verloor. Zijn zwak of sterk laat me lenen om wat me raakt. Laat me bonker op of los ernaast in een wereld waar niemand ooit verakt. Er is leven na K3, zullen we maar zeggen. Karen Dame, helaas was ze de snelste daler van deze week. Met hoge bomen van 7 naar 18 in de lijst. Maar ze hebben nog een tijdje in die lijst gestaan. Dus wat dat betreft heeft ze het niet zo heel erg verkeerd gedaan. Ik heb er nog eentje voor je. En dan gaan we naar de mededelingen. En dan zijn we zometeen bij je terug. En dan gaan we aftellen naar de nummer 1. Uh, de laatste die ik voor je heb. Die komt uit België. En die is van Joe Valley. Wat als ik nog van je hou. Gestegen in de zevende week. Van 18 naar 17. Eén plekje omhoog. Ik leef alleen. Ik zit hier in de kamer waar de zon oorscheen. Met alles wat ik lief heb, niet meer om me heen. Zo koud, ook al ben je hier, niet meer, ik adem jou. Het is een feit, dat ik hier moeder ziel alleen zo achterblijf. Had ik mijn liefdesbrieven aan de hemel schrijf aan jou. In al mijn dromen worden wij nog samen oud. Ik heb geschoten en geschreeuwd, ik heb het zelf toch nooit gewild. Gestreden tot het eind Ach lief, ik ben je kwijt Ik moet niet verder zonder jou Maar wat als ik nog van je hou Ik lig je bed. Door de ramen schijnt weer. Ik zie dus door mijn ogen dicht. en zie mijn vrouw. Elke seconde van mijn dagen mis ik jou. Ik heb gescholden en geschreeuwd. Ik heb het zelf toch nooit gewild. Ik heb gebeden ieder woord, maar er is niemand. Maar weer, hoor ik je stem. Keer op keer moet ik je laten gaan. Laat gaan, oh, oh, oh. Ik heb geschoten en geschreeuwd. Ik heb het zelf nog nooit gewild. Ik heb gebeden, ieder woord. Maar er is niemand die me hoort. Ik heb gestreden. Radio Paradijs op uw smartphone. Download onze app op www.radioparadijsamsterdam.nl En geniet overal van de lekkerste muziek. Dit is de Nederlandstalige Top 25 met Joop Sterk. Nieuw. In de 25, het lijkt een film die zomaar stopt. Een zalig tijdperk houdt hierop. Kartonnen dozen vol volgestouwd. Dit lied vervaagt nu in veedaut. De laatste dans van ons orkest, ons muzikale warme nest. Eerst jullie weet dan ik erbij. De wereld draaide plots om mij. Als ik iets ondeugends had gedaan, keken jullie mij ontgoocheld aan. Ik heb gemopperd en gesnauwd, maar ook geleerd uit elke fout. Nu neem ik deze grote sprong, ben ik er klaar voor of te jong? Ik zoek een antwoord op mijn vragen, nee. Ik nieuw binnen op 16 met mijn eigen gang gaan. De volgende is ook nieuw binnen en heet dat is toevallig. Dat was de plusschijf van vorige week, dus je ziet maar weer hoe belangrijk het is om te stemmen op jouw favoriet. Heb je ze niet gehoord in het eerste uur de zes tips waaruit we de plusschijf gaan kiezen voor volgende week? Ga dan even naar de gemispagina als het is als dit uur afgelopen is, dus is was ook gezellig. Uh, daar vind je alles wat je wil weten en de complete uitzending van de NL Top 25 en die kan je dan net zo vaak en wanneer je dat wil afluisteren. Ik zei het al, de plusschijf van vorige week: de Warnebys, het leven is. Mooi, nieuw binnen op 15, nieuw in de 25. Het leven is mooi, sta er even bij stil. Soms loop je te snel en dan is je te veel. Ja, het leven is mooi, sta er even bij stil. Als je het dan nog niet ziet. Dan word je een bril de gozer fietste naar zijn werk Veertig jaar lang Hij spaarde al zijn centen op En zette het op de bank Hij was ontiegelijk gierig Zelfs zijn kinderen kregen niks Nou leg die pakkie deften In z'n peperdurekist En dat's toch zonde Het leven is mooi Sta er even bij stil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 Nou schreeuwt ze sinds een jaar of twee bij lampentherapie Dan zit ze op de zolder en tot overmaat vooral Staat ze heel de winter in een hele rare lamp en dat is tot zonde Het leven is mooi Sta er even bij stil Soms loop je te snel Als je het dan nog niet ziet, nou dan moet je een bril. Al kruip ik door de supermarkt. Ik leef van dag tot dag. Dus zorg ik en de morgen wel, zorg mij dat je lacht Dus als je straks naar buiten lukt, neem dit dan even mee. Een dag die gelachen is een dag die niet geleefd. En dat is tot zonde het leven is mooi. Sta er even bij stil, soms loopt ie te snel, en dan mis ie te veel. Ja het leven is mooi, sta er even bij stil, als je het nog niet ziet, nou dan word je een, nou dan word je een. Wat ben ik blij, ja eerlijk Met jouw arm om mijn nek voel ik mij al te gek, het is hier Ik vind jou echt een stuk, mijn geluk is niet meer te meten Ben totaal van de kook met jou en dat mag iedereen weten Jij en ik, jij en ik, jij en ik, oh ik kan geen uur. Een hart staat in brand en niemand kan een voor me blussen Jij en ik, jij en ik, jij en ik, wat een keer om zo verliefd te zijn Diep is net hun onschuldige koorts die niet zo onderdrukken is Even toen ik je zag, vroeg ik verrast, hoe heet je? En ik wil je zien, dienst steeds weer horen en zien, dat weet je. Zeg ik nee als ik vraag, blijf hem dat vandaag beloven. En als ik zeggen zou, wil ik van je hou geloven. Zijn hart staat in brand en niemand kan het voor me blussen. Jij en ik, jij en ik, jij en ik, wat een kiek om zo verliefd te zijn. Liefde is net een onschuldige koorts die niet te onderdrukken is. Je zit de onderdrukking, niet is net een ons wel het koorts. Je zit de is Van 9, gezakt naar 14 in de week. Robert Pater, jij en ik. En dan hebben we alweer zo'n ex uh, Plus 5 op 13. Ze blijven staan in de vierde week. Dit is Nieuw Timeless. En zo'n mooie vrouw. Ik kijk niet in je ogen en weet heel goed wat ik zie. Twee zielen geen gedachten, de rest is mystery. Zo'n mooie vrouw, wil ik niet laten wachten. Ik wou voor lange nachten, genieten we niet. deze nacht is bijzonder, volle glazen en volle maan. En ik, ik weet het zeker, het is als heel goede wijn. Het lijkt me wij zijn geboren om samen te kerf zijn. Zo mooie vrouw, wil ik niet laten wachten, ik wacht al de nachten, geniet het hier met jou. Laat zien, ben je soms openloos van slaap? Al maakt het blind misschien, toch brengt het warmte elke dag. De tijd hoe lang het duurt, dat weet je nooit op zo'n moment. Maar kijk niet vooruit. Zolang je maar gelukkig bent Want als je nog Elkaars ogen ziet stralen Dan weet je toch Dat het twee liefde brengt. Is dat gevoel van samen zijn En staat de lezer in je ogen en waar geen woorden nog voor zijn. Het is de taal van je hart. Het spreekt de waarheid elke dag. En hebben mij nog nooit bedrogen. Het heeft me veel geluk gebracht. Zoals je naar me lacht. Het is dus dat gevoel van samen zijn. Hoe langer dat het duurt Hoe meer je dan van iemand houdt Je deelt lief en leed Iedere moment is zo verdracht Want als je nog Elka's ogen ziet stralen Dan weet je toch dat het verliegt, is dat gevoel van samen zijn, en staat de in je ogen en waarin woorden nog voor zijn, het is de taal van je hand, en spreekt de waarheid elke dag en hebben mij nog nooit bedrogen. Het heeft me veel geluk gebracht, zoals je naar me laat. Het is dat gevoel van samen zijn. Het spreekt de waarheid elke dag. En mij nog nooit bedrogen. Het heeft me veel geluk gebracht, zoals je naar me lacht. Het is dat gevoel van samen zijn. Het is altijd feest als Jannes is geweest, het gevoel van een samen zijn gestegen van 14 naar 12 in de derde week. Wij gaan naar Kim de Jonge, met wie ben ik? Zij blijft staan in de derde week op nummer 11. Maar met jou bij mij, dan schijnt altijd de zon. Terwijl ik naar je kijk, streel ik zacht door je haar. Oh, wat voelt het goed als jij maar bij me bent. Bij. Nu je bij me bent, dat liefde zo mooi kan zijn, dat had ik nooit verwacht. Als ik mijn ogen sluit, Toom ik alleen van jou. Oh, wat voelt het goed, als jij maar bij me bent. Was hij dan alweer hoor, de Barry Wine van de Lage Landen. Django Wagner, 100 jaar in de elfde week, blijft hij staan op nummer 10. En even, even snel kijken, Brrr. hij is de langsgenoteerde blaad deze week. Want Stan van Semang heeft eindelijk de lijst verlaten met zijn 22 weken notatie. Wij gaan naar Frans Bauer, blijf vanavond heel even bij mij. Hij is gezakt van 4 naar 9. Duizenden sterren zullen dan voor ons gaan stralen, laat vandaag. Dromen, ik voel mijn bloed stromen Beleef mijn fantasie Of ik nou wil of niet Als ik je zie en jou zie blozen Dan kleurt de hemel Voor ons mooi hemelsblauw Geloof me, ik hou van jou Blijf van mij Heel even bij mij Duizenden sterren Zullen dan voor ons gaan stralen Laat vandaag de nacht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 Blijf vanavond, heel even bij mij. Duizenden sterren zullen dan voor ons gaan stralen. Laat vandaag. Zou we kom aan. we gaan op trip Terug naar de natuur En zonder luxe, dat is hippa We trekken ons diep terug In een of andere wildernis Akkoord, zei onze kleinste Als er maar wifi is Als er daar maar wifi is De bomma is gestorven Zei ik spijtig, maar dat mag dat overkomt wel vaker, mensen op hun nauwe dag. Week zij onze jongstuk, zal de bom maar skypen dan. In de hemel is er vast wel wifi, dus dat kan. Vast wel wifi, dus dat Als er ergens weinig weer vliegt, ergens weinig. Weer oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Het nieuwste lief van onze dochter belde aan de deur. Ik wil flexibel zijn, ik haat mezelf als ik zeur. Maar zijn allereerste woorden vond ik toch een raar begin. Wat is hier de wifi-code, was zijn eerste zin. maar prachtig, maar het wordt spijtig genoeg. Vooral verenigd door de nationale voetbaltoeg. En schieten ze te kort, daar op het heilig gras. Weet dan zeker dat er daar te weinig wifi was. Veel te weinig wifi. Bart Peters die het heeft over een van de meest problematische probleemstukken die we hebben. Op dit moment hebben we geen wifi, want ja, dan noemen onze telefoons het niet zo lekker, natuurlijk. Um, hij is wel gezakt van 5 naar 8 in de zesde week. We gaan naar Marlane, weet jij wel? Vorige week stond ze nog op 1. Ja, nu op nummer 7. Nou. Had al die jaren echt gezocht, vond niemand zoals jij Pakte me vast en zei me zacht, mijn liefste blijf bij mij Oh, weet jij wel, wel, wel wat je met mij doet Als ik zeg, zeg, zeg schat, dit voelt zo goed Yeah. Hoe ouder ze wordt, hoe meer ze me gaat doen denken aan uh, vroege Marianne Weber. Sieneke, en denk je nog altijd aan haar in de tweede week? Blijven staan op nummer 6. Op 5, daar vinden we de hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst. En die is van Frans Duits en die heet 5 in de klok. Dit is de Nederlandstalige Top 25. De hoogste nieuwe binnenkomer. Ik sta wel bekend als een man van de tijd Kom nooit te laat en ben zelden iets kwijt Iedereen weet je kan bouwen op mij Maar niemand kan vertellen waarom De lekker gaat altijd om zeven uur af Dan pak ik het klokje dat jij aan me gaat. Zo wordt er nooit een enkel moment gemist dan weet ik dat het zover is. Er zit een vijf in de klok. Het is weer tijd voor een slok. Want met de vijf in de klok. Dan gaan we drinken. De paalman kijkt al zo bij. Met al mijn vrienden erbij. Daar komt de vijf. De vijf weer aan. Er zit een vijf in de klok. Dus neem ik nog maar een slok. Want met de vijf in Nog eventjes, dan mogen we weer. is <laughs> Stijgt ze door van 6 naar 4 in de zesde week. Daarna winnaar met dit wonder. Aangekomen bij de top 3 van deze week. Wat is er veranderd? Nou, de nummer 3 in ieder geval niet. Die is blijven staan. Hier is Wesley Klein. En doe het met mij. Het komt door jou. Het is iets daar ik niet tegen hou. Ik weet niet wat het met jou is. Als ik je zie, dan gaat het meer. Ik raak verheet Als jij alleen al naast me zit En als je naar me kijkt Kom door wat je met me doet. Jij kijkt naar mij en ik kijk naar jou. Waarom nu nog een wat? Geef je over, je krijgt geen rouw. Blijf toch bij me vandaag? Doe het met mij. het gewoon gebeuren, dan zal ik echt nooit meer zeuren. De nacht is nog jong, dus vraag ik jou. Doe het met mij, alles met mij, de rest van je leven, alsjeblieft, ik maak je blij. De nummer 3 van deze week, Lijn, doe we met mij. Hij blijft in de derde week zitten waar hij zit. En dat geldt ook voor de nummer 2. Niels de Stadsbader, in de tweede week blijft hij staan met voorover mij. Dit is voor het leven voor altijd. Mijn jou wordt aan je geven, knul je nooit meer kwijt. Wat wil ik graag je man zijn, beloof eeuwig getrouw.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 Nummer 2 van deze week nieuwste stadsbaler. Hij blijft zitten waar hij zit met Verovermij. Goed, we gaan eventjes terugkijken. even de lijst bij beginnen in het eerste uur met de zes tips. En die waren deze week van tip 1, Femke Hengeveld, Vuur en Vlam. Tip nummer 2. Wesley Bronkhorst Trots op jou. Tip nummer 3, Raymond Hermans met toekomst. Tip nummer 4, Dennis Jones. Volle Tip nummer 5, Sasha en Davy met lente. En tip nummer 6, Wim Soetaar. En neem me bij de hand. Heb je ze? niet gehoord en je wilt toch eventjes meestemmen, ga naar de website www.nltop25.nl www.nltop25.nl Daar vind je de gemispagina en alle informatie die je nodig hebt om te stemmen op jouw favoriet en volgende week maken we in de instuur bekend wat de nieuwe plukschijf is geworden en of dat inderdaad jouw favoriet is. De lijst van deze week. 7 zittenblijvers, 8 zakkers, 5 stijgers en 5 nieuwe binnenkomers. Begin beginnen op 25, gezakt van 23 in de vijfde week. Duo NL met alles. Nieuw binnen op 24, Luc ik zal wachten. En John de Wever met proost op het leven. 8 weken in de lijst, gezakt van 16 naar 23. Roland Verstappen met vrij nieuw binnen op 22. En Thomas Luif met als ik je aankijk in de zevende week. Gezakt van 17 naar 21. Marco de Hollander die zit heel erg fijn op plaats nummer 20 want hij blijft staan met dit wordt een avond. En helemaal Hollands met dansen op de tafel is gestegen van 24 naar 19. Karen Dame is de snelste zakker in de lijst van deze week met hoge bomen in de vijfde week gezakt van 7 naar 18. Van 18 naar 17 gestegen een plekje omhoog. Joe Valley wat als ik nog van je hou. En Lisa Lewis met mijn eigen gang is nieuw binnen op nummer 16. De blogschijf van vorige week. Nieuw binnen op 15. De Wannabe's en het leven is mooi. Robert Pater, jij en ik gezakt van 9 naar 14. En New Timers ook alweer zo'n ex Zo'n mooie vrouw in de vierde week blijven staan op 13. Jannes, het gevoel van Samenstein is gestegen twee plekjes van 14 naar 12. En Kim de Jonge met Wie ben ik blijft staan op nummer 11. Django Wachter, 100 jaar in de elfde week, daarmee de langs genoteerde plaat. En hij blijft staan op nummer 10. En we hebben Frans Bauer op nummer 9. Hij is gezakt van 4 met Blijf je vanavond heel even bij mij? Nou, wie weet Frans, we kunnen er eens over praten. Nou, aan het keertje. Uh, Bart Peters, de wifi song uh, van 5 naar 8. En Marlane, weet je wel, is gezakt van nummer 1 naar nummer 7. Sineke, denk je altijd nog aan haar, is blijven staan op nummer 6. En Frans Duits heeft de eer om de hoogte te gaan. De nieuwe binnenkamer in de lijst te zijn 5 in de klok en hij komt nieuw binnen op nummer 5. Dat is toevallig een hoop vijven. Daan Winner, dit wonder, van 6 naar 4 gestegen in de zesde week. Wesley Klein, doe het met mij, nog steeds stevig in de top 3 op nummer 3. En Niels de Stadsbader blijft ook staan met verover mei. in de tweede week op nummer 2. Dat betekent de nummer 1. Maar voor zover is ga ik je eerst hartelijk bedanken voor het luisteren. En zeg ik graag tot volgende week. Dan hoop ik jullie allemaal weer te ontmoeten aan de andere kant van de speaker. De NL Top 25, zoals altijd, Selma Stelling en Ruggie Astrid van de Kaai Techniek, Ronald Hooyen. En mijn naam is Joop Sterk. Graag tot volgende week. Hier is de nummer 1, gestegen van 8 naar nummer 1. En daardoor mee ook de snelste stijger in de lijst. Hier is Nielson met Diamant. Tot volgende week. Doei. Nummer 1. 1. 1.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 Laten zien dat ik je heb yeah, yeah, yeah. Oh, Want ik wil niet dat je wordt ontdekt Straks halen ze je weg Als ze zien dat ik een diamant in handen heb oh. Ik ben mezelf niet meer door jou Helemaal op ga ik in je Helemaal roze volken van binnen Jij ik weet precies waar ik van ga Dit is hoe het voelt om te winnen. Ik zou wel een gat in de lucht willen springen. springen, springen. De teken bedekt alles van net. Wie wil ik zijn? Oh. Jouw silhouet, mij mee in bed. Ik kan er niet bij. Oh. De toon is gezet. Ik wil niet meer terug. Want dit is wat er de al die tijd als speelde tussen ons Ik ben niet zo geslepen als de rest Vanuit elke loop perfect Kan het zijn dat ik een diamant in de handen heb oh. Ik ben mezelf niet meer door jou Helemaal opga ik in je Helemaal roze van binnen Jij weet precies